Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. En waar zijn we gebleven? Ja, hier en nu, waar de vloer bezaaid ligt. Met U zou het moeten zien met boeken, verhalen, maar ook analyses. Kranten van vandaag natuurlijk. Um, die straten liggen nog steeds vol met doden. Maar ook een cultuurbijlage waar het heet MTV Laat Sterren Stralen. Aantekeningen van een lezing van gisteren, nu alweer verouderd. Mijn vragen, en ga ze maar door. Uh, ik praat met Maarten Meester, filosoof. Over hemzelf en over de filosofie, maar ook... en vooral over het werk van Albert Camus, een andere filosoof en schrijver. En misschien was hij wel beter als schrijver dan als filosoof. Honderd uh, jaar geleden geboren in Algerije. En wat hadden we in de eerste drie kwartier van dit gesprek nog over? Ja een aantal spanningsvelden waaronder deze vraag... Deze, dit fundamentele onderscheid tussen dat wat je wel kunt beïnvloeden... en dat wat je niet kunt veranderen, aan de ene kant. Een andere spanningsveld is dat tussen empathie... als fundamentele morele houding tegenover onverschilligheid. De onverschilligheid die misschien wel in de aard van het leven zit. Ja, hoe moet je dan je weg vinden als mens... Nou, tot twee uur hebben we nog de tijd om een poging te doen. Daar iets meer helderheid over te verschaffen. Ik denk niet dat het lukt. Maar we gaan gewoon op weg met Maarten Meester. Zonder broer. Die broer is er wel als muzikant. Um, vaak, heel vaak treedt Maarten Meester op met zijn broer Frank Meester. Hij heeft ook nog twee andere broers, maar die laten we even terzijde. Dit is al ingewikkeld genoeg. Maar nu ben je even alleen. Ja. Hoe is dat rustig? Eigenlijk? Ja, lekker. Ja, ja. Ik vind het zelf ook wel rustig, ja, ja, moet ik je ja. zeggen. Ja. Jullie zijn altijd met z'n tweeën, worden een soort ja. gimmick. Van jullie spelen tot in ten treuren uit jullie tegenstellingen die ook reëel zijn. En soms denk ik ook wel, daardoor blijft het oppervlakkiger. Want het is een soort ja. spel geworden. Het is niet helemaal waar. Het, het, ja, het is wel waar. Ik ben weer met je oneng over ja, je broer. Ja. Ja. En die wil ik ja. niet. Maar het is, het is niet waar. Um, ik heb heel lang, heb ik eigenlijk nooit iets durven zeggen. Heel lang, ja, omdat juist bij alles wat ik zeg... denk ik altijd van, ja, het klopt niet, het is te ongenuanceerd. En die andere mm. kant is er ook. En um, dus dat was heel moeilijk voor mij. En uiteindelijk, eigenlijk door de, de vrouw van Frank... die hoorde ons altijd ruzie maken... Of discussiëren, vooral ook <lacht> over, over alles. <lacht> en misschien ook omdat ze er gek van werd. Maar die zei, dan moeten jullie iets mee gaan doen. Ja. En zo zijn wij... Uh, dat heeft je bevrijd? Dat heeft mij enorm bevrijd. Doordat ik met, met Frank dat ben gaan doen... zei hij automatisch al wat ik altijd dacht. Van het is onzin en ja. deze kant is er ook. En daardoor... heb heb ik ook aangedurfd om, om alleen eens iets te zeggen. En ik weet nog steeds dat het onzin is wat ik vertel... Hè? Maar, maar ik, ook. ik Ik weet nou onderhand ook wel dat nee. precies jij ook. Dat, dat er altijd eh, dat er ook wel een, een, een, een radiopresentator is die mij eh, corrigeert. Of, of, of, of luistert. Of anders doe ik het zelf wel de volgende ochtend. Dus het uh, heeft mij enorm bevrijd. Want het hoeft dus niet af te zijn. Want er is tegenspraak. Dus... Er moet altijd tegenspraak ah, zijn. Ja, ja, dat, dat, dat is het... denk ik uh, zeer belangrijk. En, en zo was het bij ons thuis uh, ook. Hè, want ik vind het toch wel mooi om. Uh, uh, we hebben nog ja. twee broers. En, uh, die zijn allebei ingenieur, die hebben allebei elektrotechniek uh, gestudeerd. Onze ouders dis discussieerden uh, heel veel met ons. En uh, onze twee oudste broers zijn allebei uh, halfbroer. Dus mijn vader had, uh, had eerst een, een vrouw die gestorven is. Mijn moeder had eerst een andere man. Dus ik denk dat wij thuis al, al heel veel uh, verschillen hadden. Ja, het is ook logisch. Hè. Wij, wij hebben alle twee uh, literatuur, en uh, literatuurwetenschap en filosofie gedaan. Onze twee oudste broers. Uh, elektrotechniek, dat is heel anders. Hè. En we kunnen heel goed met elkaar opschieten, maar we verschillen ook uh, mm. zeer sterk. En dat we daardoor ook altijd al die, die discussies hadden. En, en je hebt denk ik ook in een gezin waar, waar je verschillende ouders hebt... Uh, verschillende achtergrond is het toch ook... Uh, een bepaalde spanning. Omdat je ja. niet wil... Je wil echt niet dat die verschillende zijn. Je wil het liefst weer natuurlijk allemaal op elkaar lijken. Ja, is interessant dit. Want hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe ben je dan de waarheid toe? Moet je die waarheid dan uitspelen? Moet die er zijn? Mag die er zijn? Daarom. Of, verdoezel je. of verdoezel je hem? Of verdoezel je hem, ja. Hoe is dat gegaan bij jullie, bij de familiemeester? Want bij Camus, je ja. zei het al, twee dingen. Waarheid en vrijheid. Waarheid en vrijheid. vrijheid ja. Daarom is hij denk ik zo'n grote schrijver geworden. Ja. Hij dat, hoe is dat bij jullie dan? Toch niet? Ik weet het niet. Ik, ik, ik zal het niet... Uh, <laughs> nee, ik, ik kan het niet zeggen. Ik denk, ik denk wel dat... dat uh, wat, wat onze ouders ontzettend goed gedaan hebben... Uh, is dat zij... Uh, ieder... zijn kant hebben laten uh, kiezen. Dus we konden allemaal doen wat, wat we wilden. En dat was altijd goed. En ze hebben altijd vertrouwen gegeven dat, dat het... Uh, dat het ook goed zou komen. Dus dat is heel knap. Maar ik denk wel dat ze, dat ze misschien te veel ook, ook alles in harmonie... Dus het is logisch dat je dat, dat wilt, maar uh, ja. dat zit er bij ons allemaal in. En wat ik ook zeg, dat ik altijd die, die andere stem hoor. Ik zou door willen gaan tot alles echt rond is. Maar ja, dat, dat, dat lukt gewoon niet, uh. nee. Jammer hè. Nou ja, ja, het houdt je, houdt je wel bezig. Ja. <laughs> ja, het houdt je wel van de straat. Ja. Um, we pakken ook Camus er weer bij. Het is begonnen voor jou, uh, Maarten, met de eerste man. Denk ik hè, de liefde voor Camus. Is dat, is dat zo? Maarten? Nee, nee, ja? helemaal ja? Oh, dat niet. Ik. Nee, nee, maar nee. Je dacht, Dat is namelijk het boek waar je steeds. Dat is het laatste nee, wat hij zo'n beetje Nee, Het begon heeft. juist helemaal niet met liefde. Oh? Oh? Um, het begon ermee dat op de middelbare school de lerares Frans het existentialisme behandelde... op een totaal niet existentialistische manier. Dus het existentialisme he, is, de, is, is een filosofie van de vrijheid. Hmm. En over het bestaan. He, dat, het maar gaat het, om de, de existentie. Dus het hmm. gaat er juist om filosofie. He, wat ik zei, is vaak heel theoretisch. Maar het, het mooie aan het existentialisme... is dat het juist gaat om het leven zoals je dat leidt. En Kierkegaard die misschien de vader is van het... Existentialisme, de Deense filosoof, die zei ook van... ja, het probleem van het leven is dat je het vooruit leeft... en ja. dat je het achteruit begrijpt. En hij schreef ook over de angst. Nou, Dat zie je ook bij Camus. Die heeft het ook over... het is een filosofie, maar een filosofie van het absurde. Hè, wat jou kan overkomen als jij op een straathoek loopt... en opeens zie je dat het leven absurd is. Sartre die schrijft over hoe je in een café... op je vriendinnetje zit te wachten dat het niet komt... Heidegger die schrijft over de dood, hoe, ons, hoe wij eigenlijk altijd betekenis geven aan ons leven, of eigenlijk moeten geven, want wij vluchten ervoor, omdat we het niet onder ogen willen zien, tegenover het feit dat we gaan sterven. Ja. Nou, dus dus in, in, in, samenvat het uiteindelijk de zinloosheid van het bestaan, daar starten zij eigenlijk. Ja, de zinloosheid, maar ook echt bij het bestaan, zoals je dat... Ja, en dat je er zelf betekenis ja, aan ja. moet geven. Dus je eigen ervaringen. Ja. Eigen ervaringen. Ja. Existentiële ervaring van ja. angst, van de dood, van ja. verliefdheid. Van... Nou ja. En hoe behandelde mijn lerares Frans dat? Nu komt het. <laughs> Ik hoop niet dat ze luistert, want geweldige lerares verder. Maar die las uit een schrift een dictaat voor. Dus wij moesten dat dictaat in ons eigen schrift overschrijven. overschrijven. Ja. En uit ons hoofd leren. Ja. En, en, en dat was het existentialisme. Ja. De, ja, ik was niet direct gegrepen door, door, door het existentialisme. En, en uh, ja, La Peste had ik gelezen, wat ik ook, ja, op die leeftijd, hoe oud was ik, 14, 15, ook, ook wel erg moeilijk vond... En pas later, nou met Letter de dat vond ik een prachtig boek toen ik dat las. En nog veel later heeft mijn vrouw uh, dit boek in, in huis gehaald. De eerste man. Ik had er helemaal niet zo'n zin in, maar ik, ik heb het toch gelezen. En nou, ja, ik, ik vond het zo mooi. En juist omdat dat zinnelijke erin zit... omdat het, uh, je voelt het, je ruikt het. Wat ik van plan was geweest... ...voor te lezen... Uh, oh, maar, uh, ...ik weet niet of... ...dat gaat niet, nee... ...dan moet ik naar een andere... Nou, dat kan ik wel... ...voor te lezen de beschrijving van, de, van het ongeluk... ...het fatale nou, ongeluk ja. dat hij sterft... ...want dan heeft hij dat boek bij zich... ik ga kijken of me dat lukt... Jawel, ...ja, een, en het, het boek bezig. is dus niet af... ...hij was er nog mee bezig... Ja. ...en, en uh, het had veel dikker moeten worden... Maar dat, dat, ja, dat geeft niks, dat maakt het juist ook mooi, vind ik. Ja. Op maandag 4 januari 1960, om vijf voor twee smiddags... op de weg van Sens naar Parijs, ter hoogte van het gehucht Villeblevin werd een boer op een bromfiets ingehaald door een facel vega... die op de volkomen rechte weg met grote snelheid reed. Een paar honderd meter verder hoorde de man een verschrikkelijke klap. Een lekke band stuurinrichting gebroken. Hij zag de auto slippen, een plataan raken... en tegen de volgende, de laatste van de rij, bomen in tweeën breken. In het veld ernaast vond men drie mensen. Twee vrouwen, licht gewond en de bestuurder, Michel Gallimard... zijn uitgever, die enkele dagen later zou overlijden. Tussen het verwrongen plaatijzer van de carrosserie... lag de vierde inzittende. Hij was op slagdood, zoals hij daar lag... Door de schok half in de kofferruimte beland, zag hij er kalm uit. Een beetje verdwaasd, als het ware, met enigszins uitpuilende ogen. Een sliertje bloed in zijn nek. Toen men zijn zakken doorzocht, was een van de eerste dingen die men vond. een ongebruikt retourkaartje van de trein. Ten slotte het identiteitsbewijs Albert Camus, schrijver. Geboren 7 november 1913 te Mondovi, departement van Constantinum een treinkaartje. Hij had dus eigenlijk met de trein willen gaan. Ja. Maar overhaald om toch maar met de auto... Ja. ja, het is... Ja, over het absurde... Hij, maar goed, ja... Hij, hij, had op, hij had op dat moment, had hij in zijn... schoudertas twee boeken bij zich. We hebben het er eerder over gehad, ja. hè. Dat, een, de edelen uit de Vrolijke Wetenschap van Nietzsche. Ja, En het manuscript ja, ja. van de de, de... de eerste man. Ja, of de eerste mens. Zou het waarschijnlijk. Waarom, zou zijn. Jij dat, waarom vind jij dat boek zo mooi? Ja, ik, ik vind het denk ik zo mooi, omdat. wat, wat Camus zegt. Je moet wild, of mild. niet wild. <laughs> wild mild de waarheid zeggen. En ik, ik, ik denk dat hij daar. Uh, ja, ongelooflijk goed in, in geslaagd. Kijk, hij, hij zegt de waarheid over. over zijn familie. Hij, hij beschrijft. Ik, ik heb dat. In, het eerste uur verteld. Uh, hij beschrijft dus hoe die, hoe die geslagen wordt door, door hmm. zijn uh, oma, die de baas in huis is. Hoe zijn moeder toekijkt. Maar ja, zon, zonder frok. En, en ik denk dat dat heel knap is. Maar hij beschrijft ook de waarheid, een, een andere waarheid. Dat is ook een van de redenen dat hij dit boek is gaan schrijven. Omdat in die tijd was er de, de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd... En veel mensen zeiden, en vooral linkse intellectuelen... die zeiden van ja, Frankrijk heeft er niks te zoeken. Klaar. Wegwezen. Van, wegwezen. En hij wilde juist laten zien hoe dat voor die pié noir... Hè, zoals ze heette, dus, de, dus de, de Franse mensen van Franse afkomst die in Algerije wonen... dat die daar ook hun wortels hadden. Mm -hmm. en, en dat weet hij ook heel mooi te beschrijven... Dus, dus ook hier weer is het persoonlijke eerste... maar het is ook meteen een, een, een actuele kwestie. En hij weet het ook op zo'n manier te doen dat, dat je er zelf bent. En ook dat je denkt van ja... Je moet wat er om je heen is... En we zijn altijd geneigd, ook met het absurde. We, we zien vaak gewoon niet wat, wat er om ons heen is. We willen het niet zien. Ja, of we kunnen het niet zien, we zijn te druk bezig. of, of uh, we zijn altijd in, in de toekomst of wat dan ook. En, en als je echt. wie kan dat eigenlijk? Wie, wie kan er nou echt kijken? Ik bedoel, als, als ik terugkijk op vandaag. wat heb ik nou meegemaakt? Ik ben, waarschijnlijk ben ik vooral bezig geweest dat ik hier vanavond uh, zit. Wat ik zal gaan zeggen? Wat ik zal gaan zeggen of wat ik zal gaan doen. Ja. En. en, en beschrijft dat maar eens. Hoe, hoe het is, hij, hij beschrijft heel mooi... Uh, hoe hij met vriendjes aan het spelen is. De, de middagslaap. Ja, zo ongelooflijk intensief, ja. Wat het is, ja. ja. Kan je iets laten horen daarvan? Ja. Want dat zou... Ik hoop dat ik uh, genoeg Kijk, Heb je licht genoeg licht? Heb? Anders moet je ook even naar een microfoon... Ja, ben ik dan te staan? Ja, nou, dan verzinnen we. Dus even in... Kijk, het is een chaos hier inmiddels. Daar heb je geen microfoon. Er <lacht> valt nu een microfoon standaard op. Nou, dit uh, fragment, dat, uh, het gaat er aan vooraf dat die vriendjes allemaal een uh, middagslaap hebben gehouden of moeten houden. En dan ontsnappen ze. En ze rennen dan met z'n allen naar de tuin toe. En dan begint het. holden ze naar de reusachtige tuin... waar de zeldzaamste boomsoorten werden gekweekt. In de grote laan met het wijdse vergezicht van vijvers, bloemen... en uiteindelijk in de verte de zee... deden ze onder de argwanende blik van de bewakers... alsof ze nonchalante, beschaafde wandelaars waren. Maar bij de eerste de beste zijlaan... zetten ze het op een lopen naar het oostelijk deel van de tuin dwars door rijen kolossale mangroves heen. Zo dicht dat het in hun schaduw haast nacht was. Naar de grote rubberbomen met hun afhangende takken... die niet te onderscheiden waren van de talrijke wortels... die op de grond hingen vanaf de eerste takken. En nog verder naar het werkelijke doel van hun expeditie. De grote kokospalmen met in hun kruinen compacte trossen ronde oranje vruchtjes, die ze kokossen noemden. Daar was het zaak eerst naar alle kanten verkenningen te ondernemen... om er zeker van te zijn dat er geen bewaker in de buurt was. Dan begon de jacht op munitie, dat wil zeggen op steentjes. Als ze allemaal terug waren, hun zakken vol munitie mikte ieder om de beurt op de trossen... die boven alle andere bomen zachtjes hingen te schommelen in de lucht. Bij elke rake worp vielen er een paar vruchten... die uitsluitend toebehoorden aan de gelukkige schutter. De anderen moesten wachten met gooien... totdat hij zijn buit had opgeraakt. Jacques, die goed kon gooien, deed in dit spel niet onder voor Pierre. Maar beide deelden hun vangst met de minder gelukkigen. De onhandigste was Max, die een bril droeg en slecht zag. Hij was klein van stuk en stevig gebouwd... maar werd toch gerespecteerd door de anderen... sinds de dag dat ze hem hadden zien vechten. Terwijl ze bij de veelvuldige straatgevechten... waaraan ze meededen de gewoonte hadden... vooral Jacques, die zijn drift en onstuimigheid niet kon beheersen... zich op hun tegenstander te werpen... om hem zo snel mogelijk zoveel mogelijk pijn te doen... met het risico hardhandig overtroefd te worden... had Max... op een dag dat hij door de zoon van de slager... die de een Boutje droeg... was uitgemaakt voor vuile mof... rustig zijn bril afgezet... en toevertrouwd aan Joseph... de houding aangenomen van de boxers... die ze in de krant zagen... en de ander voorgesteld... zijn belediging te herhalen. Schijnbaar zonder zich op te winden... ontweek hij vervolgens... elke aanval van Boutje raakte hem herhaaldelijk zonder zelf getroffen te worden... en was tenslotte zo gelukkig hem, het hoogst bereikbare, een blauw oog te slaan. <laughs> Sinds die dag was Max populariteit in het groepje gevestigd. Hun zakken en handen kleverig van het fruit draaften ze de tuin uit naar de zee stapelde zodra ze buiten de omheining waren... de kokossen op hun vuile zakdoeken en koude, verzaligd... op de vezelige bessen, zoet en walgelijk vet... maar licht en smakelijk als de overwinning... Charmante quand notre musique te ravit Et en chant, chagrin et douleur Soublie bientôt par la mélodie dont je te fais cadeau Laisse-moi entraîner, subir la douceur De ces sons sonores qui ta vie décorent Je t'assure alors, oui je te dis encore, ta vie va être charmante et belle quand notre musique en chant éclate Intensement, avec bonheur, va séduire ton cœur belle et charmante quand notre musique te ravit et enchante chagrin et douleur s'oublie bientôt par la mélodie dont je te fais cadeau laisse-moi entraîner subir la douceur de ces sons sonores qui ta des corps je t'assure alors je te dis encore ta vie va être très jolie je rejoue encore cette mélodie De joie kan het muziek pour voor Frank Frankmeester met zijn hotclub de Frank in een liedje dat over de schoonheid en de heerlijkheid van het leven gaat, maar ook een beetje een ode is aan, de va aan jullie vader, denk ik. onze vader heeft de tekst. Uh, geschreven. Kijk, dat bedoel ja, ik. hij is leraar Frans en. Uh, nou ja, hij vond het natuurlijk heel mooi dat Frank een uh, cd opnam met Franse liedjes. En hij heeft zelf ja tekst geschreven. En je hoort hier ook, nou ja, het is allemaal even mooi en charmant <laughs> en prachtig. Ja. Heerlijk. Uh, typerend, ja. <laughs> van je vader bedoel ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Iemand die het leven omhelst. ja. Dus, ja. Maar daar zijn jullie wel kinderen van, van die houding, van die levenshouding denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja. Want wat je net voorlas, um, Maarten Meester, uh, uit... De Eerste Man van Albert Camus, zijn laatste boek trouwens. Is dat er, bekend als filosoof van het absurde, dat er een ontzettende liefde voor, voor bepaalde aspecten van het leven zat. Ja. En dat, dat, dat, dat kom je vaak tegen in verschillende uh, uh, werken steeds, verschillende verbanden, zou je kunnen zeggen. Uh, dat heeft alles te maken voor mijn gevoel met het strand van Algerije: ja. Al de zon, het spelen. Ja. Dus hele eenvoudige. Het, het, het zwemmen. Het ja. zout op je huid. Maar veel meer dan dat is het niet. Je zou, en in het fragment dat je net voorlas... over de jongens die dan hun spel kennen... het is ook bijna een soort... leven zonder denken. Ja. Leven zonder filosofie. Ja. Verbonden met de aarde. Wat ja. de aarde en de zon geven. Ja, en meer en het, niet. Het, het gezegd, ik heb een week op het strand geslapen. Ja. We aten vruchten. Ja. Het, en, en ik was gelukkig. Ja, ja en het is... Merkwaardig, hè? want die twee kanten zitten erin. Hè, Sartre, de, de, de, hè, die vaak als, als tegenhanger van Camus werd gezien... die eh, noemde Camus ook een, een boefje uit Algiers. Hè? <laughs> hij zei, ik kon erg met hem lachen. En je ziet hier die nostalgie van, eh, van Camus. Eigenlijk, na die tijd... Ja, dat hij nog buiten was en, en de zon, de zee, het ja. licht, en die bomen. Tegelijkertijd is het leven voor hem op een bepaalde manier pas begonnen. Dankzij zijn onderwijzer. Op de lagere school is hij ontdekt door zijn onderwijzer. Die zag zijn talent. Die heeft hem gestimuleerd. Hij heeft hem ook bijlessen gegeven, zodat hij naar het lyceum kon. Die heeft ook zijn grootmoeder vooral overgehaald om hem dat te laten doen. Want die wilde eigenlijk dat hij ging werken. He, nogmaals, hij kwam uit een familie van analfabeten. En toen op dat lyceum is hij later weer onder de hoede genomen door een leraar filosofie. Die ook heel veel voor hem betekend heeft. En toen hij de Nobelprijs gewonnen had, heeft hij ook direct zijn onderwijzer uh, bedankt. Hij heeft de reden die hij toen hield... heeft hij ook op, opgedragen aan zijn onderwijzer. Een ander boek heeft hij opgedragen aan zijn filosofieleraar. Ik denk ook dat hij dankzij die taal... toch op een bepaalde manier in het reinen heeft kunnen komen met die jeugd. En wat jij ook uh, zo mooi opmerkt... Hij verlangt ook terug naar die, naar die kindertijd. Ja. Die tijd voor de taal en voor ja. het lezen. Maar hij, hij beschrijft het ook zo mooi... Zo, zoals hij over dat strand schrijft. Met zoveel liefde. Zo schrijft hij ook over boeken. Ja. En over dat hij begint te lezen. En hij schrijft ook dat die boeken... Het ging nog ineens zozeer om de inhoud... maar het ging ook om het fysieke van het boek. Dus bladzijden met zoveel mogelijk lettertjes erop en maar lettertjes uh, vreten. Mm. En zijn moeder heeft uh, heel weinig over hem gezegd. Ze had ook weinig woorden. Maar wat ze na zijn dood zei, was het was een brave jongen... en als je op iemand moest wachten, dan ging hij zitten... en dan ging hij een boek lezen. Mm. <laughs> dus dat, dat lezen is ook heel belangrijk voor hem. En dat deed hij trouwens ook weer met één van die vriendjes... met wie hij al was opgegroeid... Een van die vriendjes die ook naar het lyceum ging. Maar ja. in die hang naar het natuurlijke leven... Ja. zit bijna ook een soort, een soort ja, aanklacht... jegens het de, de denken van de mens. De filosofie. Wij denken, wij stellen ons vragen over het bestaan. Ja. Wat is de zin van het bestaan? Hoe moet je, Wat is een goed leven. Ja. Waar baseren wij moraal op? Het ja. lijkt wel alsof dat het dat dus ook een soort onderstroom is... in het hele oeuvre van eigenlijk bijna een soort... soort ja, vijandschap tegenover het denken van de mens. Ja. Is het, begint daar niet gewoon de ellende? Ik denk het niet. <laughs> nee, nee, nee. nee. Uh, ik, ik, ik... ik uh, nee, want... Uiteindelijk... Het, het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, zoals hij dat vertelt... En kinderen hebben ook, en dan ga ik eventjes de psycholoog uithangen, maar kinderen zijn ontzettend trouw aan hun ouders, aan, aan hun kindertijd. En je wil eigenlijk ook niet, niet zo snel zeggen van nou, mijn kindertijd was verschrikkelijk. Je probeert het mooiste eruit te halen. Maar ja, Camus heeft toch wel dat denken nodig gehad, denk ik, om, om, om, om, om, om ermee te kunnen leven. En, en, en als je dat ziet, hoe, hoe vreet dat was. Hè. Ja. Een voorbeeld, uh, zijn moeder uh, nou, was verliefd op een vriend van zijn oom. Die oom ook op haar. Die oom die wilde dat niet. Die moeder ook niet. Dus de, de oma. En de moeder kwam thuis met kort haar. Voor het eerst had ze... He, sinds die man was al heel lang dood. Voor het eerst deed ja, ze dat. De oma zei... Nee, je ziet eruit als een hoer. De oom... Die heeft die minnaar... Of hij was nog eens minnaar... De trap afgeslagen. Die kwam nooit meer. Die moeder heeft nou, een tijd gehuild. Zo, zo ging dat. Oh. En... en daar aan... was al die, die Albert getuige van. van dat soort die scenen. was daar getuige van. En, en aan, aan de ene kant... identificeer je altijd met je familie. En, en is dat wat je kent? En ga je dat waarschijnlijk ook ophemelen? En ik denk dat het fysieke ook iets heel moois had. Hij beschrijft ook hoe hij aan het zwemmen is in zee. Hij kan eigenlijk nog niet zwemmen. Hij zit op de brede rug van die oom. <laughs> dat is hartstikke mooi. Die oom die, die is doof. Dus die stoot wat oerkreten uit. Dat is natuurlijk mooi... Maar ja, het kwam ook niet veel verder. Het was ook zoegen, zoegen, zoegen. En ik denk dat hij wel degelijk juist dankzij die cultuur... daar bovenuit heeft, mm. heeft uh, weten te stijgen. En ik denk dat wij, ja, wat dat betreft... Uh, ik, ik geloof heilig in, in lezen en jezelf uh, beschaven. Het klinkt altijd heel mooi, dat eenvoudige leven... maar. Als je gaat kijken, is het, is, is het ja keihard. Hier is meteen ook een vechtpartij in het fragment ja. wat ik voorlas. Klinkt mooi, maar dan wordt iemand een blauwe oog uh, ja. geslagen. Maar ja, dat, dat zoals hij erover schrijft, voelt dat natuurlijk toch anders. Als ja, een, als een spel ook. Als een spel, ja. Maar ik, ik het lijkt me, het is nu inmiddels één minuut over half twee. Um, bij Kaas Loenen van de NCV, op Radio 1. Um, toch nog even over Ja, Dat oh ja. is wel een boek waarvan ik... Nou ja... Toen ik het las... Het, het, het, nou, nogmaals, ik was geloof ik 17, was dat een schok. Maar ik heb het nu eens overgelezen. En het was eigenlijk een grotere schok. Denk ik dan toen. Ik, weet, ik denk niet dat ik dat toen goed gelezen heb. Bijvoorbeeld, 30 jaar geleden. Wat mij nu trof, nogmaals... de hoofdpersoon... Ja, het lijkt niet een heel opwindend leven, maar een heel rustig leven. Maar omdat hij zich liëert aan een halve pooier ja. uh, die een Arabische vrouw slaat. En dat is min of meer zijn vriend. Raakt hij ver, ver, verwikkeld in een affaire. En uiteindelijk op het strand, het knetterhete strand ja. van uh, Algiers. Heeft hij ook een pistool min of meer toevallig in handen gekregen. En schiet hij een Arabier dood. Ja. Die niet bij name wordt genoemd. En um, eigenlijk is dat interessant, maar daarna volgt dus het proces en zijn denken. Hij wordt ter dood veroordeeld. En er zitten twee momenten in die vreselijk belangrijk zijn, denk ik. Eén um, is dat hij, dat hij nadenkt over... Hij vraagt gratie aan. En dan bestaat er dus de kans dat hij gratie krijgt... maar dat hij ook binnen een paar dagen zal worden gedood. En dan... Dan, dan ontvouwt Camus het denken van een ter dood veroordeelde... ten aanzien van beide mogelijkheden. En daar zit volgens mij een ongelooflijke... Uh, ja, daar zat voor mij dus de schok om dat nog eens te zien. Van, je probeert in beide gevallen hetzelfde te voelen, lijkt het wel. Als ik dood ga, ja. is het even erg als wanneer ik blijf leven. Want de vreugde... De vreugde als ik ga horen morgen dat ik gratie krijg... Dan, dan, dan ben ik natuurlijk heel erg blij. Maar ik moet daar op dezelfde manier mee om kunnen gaan... als wanneer ik hoor dat ik morgen te dood word voor. Ja. Wat betekent dat voor jou als, als filosoof? Nou ja. Nee, maar is dat niet heel erg essentieel? Als het... Ja, nee, het is zeker essentieel. Maar ik, de, ik denk dat je altijd moet verhouden tot de, tot de mogelijkheden die er zijn. En ik denk, ja, om, om dan naar... naar uh, Camus terug te gaan. Uh, voor Camus is de dood is er een heel jong ja. geweest. Hij had TBC. Hij kreeg te horen dat hij niet oud zou worden. Hij, hij had ook die aanvallen. Afgezien van het feit dat zijn vader al dood was, dat, dat er om hem heen ook, ook heel veel mensen, dus de dood was een heel reële optie voor hem. Ja, maar en... dat is het voor ons allemaal. Ja, eigenlijk, eigenlijk... En, en, en dus op de tweede manier. Dat, dat hij ook, hè, wat hij ook schrijft in, in Limite Sisief. Uh, uh, hij zegt: er is eigenlijk maar één filosofische vraag. <kacht> en dat is de zelfmoord. Ja. Als het leven absurd is, waarom pleeg je dan geen zelfmoord? Ja. Dus ja, voor hem was dat. Heel, voor Camus de schrijver was dat... En, en, en in dat boek denk ik ook dat... Uh, het is alsof het, het, het personage... nou, je, je hebt het heel goed samengevat... maar uh, wat mij nog opviel... Ja, nu ik het net over dacht, we hebben het net over het licht... Ja. maar het vreemde is ook dat hij... als het ware door het licht ook... besluit om die Arabier... Uh, hmm. Het is zo fel... Het is zo fel. Hij wordt ook net als het verhaal wat ik het eerste uur vertelde... van die Arabische kapper die de keel doorsneed door de hitte. Helemaal gek werd. De keel doorsneed van een van zijn klanten. Is het ook wel alsof... de hoofdpersoon van Le Tranchier ook door dat licht gek wordt... en, en iemand neerschiet. Nou ja, maar ja. En... en... Dat is dus weer die twee kanten van het, van het licht. Hè? Je kunt het goede doen of je ja. kunt ervan genieten, maar je kunt ook helemaal doorschieten. Ja, maar de, maar... En het is ook wat jij vertelde over die pooierachtige figuur. Daar gaat hij inderdaad in mee. Waarom eigenlijk? Hij, hij zegt er, als ik me goed herinner, zegt hij maar één ding, één ding wat een motivatie zou kunnen zijn. Hè? Dat het, het boek is vaak ook een, geen immoreel boek genoemd, maar een Amoreel boek. Omdat er helemaal geen moraliteit in zit. Die man die. doet maar wat. Hè? Ja. En. er is één moment dat hij. daar iets over lijkt te zeggen. Namelijk dat hij, dat hij studeerde. En hij moest die studie afbreken. En daarna had het leven voor hem helemaal geen ja. meer zin meer. Dat is ook weer interessant. Dat het het licht van waar, waar wat we, je net zei. Ja. Waar, waar we het net over hadden. Misschien is het, is het wel. We hadden het over die onverschilligheid van Camus. Ik ben nou, maar ik hoop dat het mag. Want het is uh, ja. over half twee. <laughs> ik ben nou een zeer... Uh, persoonlijke interpretatie hiervan aan het ja. geven. Hè? Dat mag je natuurlijk als literatuurwetenschapper nooit doen. Het zijn allemaal pers nee, Maar, maar goed, we, la we laten het los. Um, maar het zou best kunnen dat die onverschilligheid... die Camus in zichzelf voelde... waar hij zich schuldig over voelt. Dat hij die, die hier juist in dat personage helemaal heeft laten gaan. En dat uiteindelijk nog, wat jij zegt... of ik word terechtgesteld of ik krijg gratie... dat het nog een soort oefening in, in uh, onverschilligheid uh, Nou ja, is. Of in, in mogelijkheden is. Je zegt, je moet met mogelijkheden leven. Maar een daarvan is dus de dood, zeg jij. Je moet altijd met de mogelijkheid leven. Is dat zo? Dat je, dat je moet leven in het besef dat die dood zich ieder moment kan melden. Want dat, dat is natuurlijk in feite gewoon waar. Ja, ik denk, ik denk... Je hoeft niet de hele dag te zeggen, ik ga dood. Maar ik denk wel dat je, dat je moet proberen om, om uh, reëel te zijn. Hè? En, en dat is wat... wat waarom, waarom moet je dat eigenlijk? Waarom is het niet veel leuker om te leven met illusies? Waarom moet je eigenlijk... Ja, nou dat is een heel goede vraag. En waarom is het niet goed? He? En dat is iets waar ik, waar ik veel over nadenk. Ik denk dat, dat je altijd leeft met illusies. Dat, dat, nou. uh, dat voorop. Je kunt niet uh, anders dan met uh, illusies leven. Maar ik denk wel dat je moet proberen om met zo weinig mogelijk illusies te leven. Omdat illusies... Uh, gevaarlijk zijn. He? Je, je, het moment dat je, dat je... de zaak niet voorstelt... zoals die is... Ja, loop je risico's... voor jezelf... maar ook, ook, ook voor, voor, voor, uh, voor andere mensen. En dat is denk ik ook een van de redenen... waarom Camus... Uh, zo, zo tegen religie is. Hè? Want, want dat is wat jij eigenlijk zegt, waarom neem je de sprong in het geloof niet? He, dat, dat, dat doet Kierkegaard. Die neemt de sprong in het geloof. He, dat, de, de, de eerste existentialist misschien. Uiteindelijk zegt hij, ja, je moet gewoon geloven. Je moet de ratio loslaten. Je moet stoppen met denken eigenlijk. Je moet gewoon geloven. Vertrouwen gaan. En alsof, dat, alsof je het jezelf gunt. Alsof het leven daardoor, even in zekere zin, makkelijker is. Ja. Alsof, maar waarom, en, waarom niet? En Camus zegt dat mag niet. En waarom niet? Omdat je de ratio opgeeft. En wat ja, dat maar, betreft wat, wat, ben hoe, ik... Hoe cares de ratio? Ja, de... ja, hoe cares? Om de, om de, omdat het, het gevaar van altijd is, je kunt dan van alles gaan uh, geloven. Hè? Je kunt bijvoorbeeld in de illusie leven dat jij als hetero uh, verheven bent boven, boven, boven homo's. Hè? Je kunt... Je kunt je aan dat soort dingen kun je gaan uh, hmm. vastklampen. Je kunt in de illusie gaan leven dat jij als, als Nederlander beter bent. En dat is ook een aardige illusie van ik ben, uh, ik ben Nederlander en uh, daarom ben ik al meer waard dan, dan anderen. Uh, je kunt in de illusie gaan leven dat jij als, als, als christen meer waard bent omdat jij in de juiste God gelooft, omdat jij op de juiste manier in die God gelooft, hè? want dat is nog wat anders. Uh, dat jij daarom beter bent. Of jij kunt in de illusie geloven dat jij, uh, dat jij het recht hebt om, uh, recht hebt om, om uh, tien keer per jaar te gaan vliegen. Ik zeg maar wat. moet je denkt van ja, wat heb ik met milieu te maken? Ik hoef dat allemaal niet te weten dat er een milieuprobleem is. Ik, ik doe dat gewoon. Dus ik, ik denk dat het uh, riskant is. Ik, en ik denk dat je moet zoeken naar manieren. En dat is heel lastig om, om toch een heel aardig verhaal van je leven te maken... waar je goed mee kunt leven... zonder dat het verhaal schadelijk is voor anderen, voor je omgeving. En dat is, dat is echt lastig. Omdat natuurlijk, dat? Als jij, want misschien komt het daarop neer. Kijk, een illusie is bijna nooit... als jij jezelf een rat voor ogen gaat draaien... dan is dat rat bijna nooit van... anderen zijn meer waard dan ik... Het gaat toch meestal de andere kant op. Uh -huh. Ik ben meer waard dan anderen, denk ik. Of mijn groep is meer waard dan anderen. En dat is denk ik het linken van, hmm. van uh, illusies. Ik heb hij, als het gaat over die sprong in de religie. Ja. Um, hij zit in zijn cel. De hoofdpersoon van Le de vreemdeling. Lees het boek nog maar eens over. Het is echt fantastisch eigenlijk. Maar goed, niet, niet, het is niet zonder gevaar. Um, en dan komt er natuurlijk een, een, een priester, een almoes ja, ja. En die wil hem dan toch nog... Zeg maar, nou ja, redden, zijn ziel redden, maar op het moment dat hij ogen oog met de dood, het vonnis kan een paar, binnen een paar dagen worden uitgevoerd, de troost van, van, het, van God bieden. En dan zegt hij van: Ik heb nog een paar dagen te leven, waarom zou ik me met God bezighouden? Zonder van mijn tijd. Dat is één ding. En dan slaat hij, en op een gegeven moment wordt hij kwaad, hij wordt woest op die. Uh, en hij slaat hem bijna zo'n beetje, die cel ja. door. En dat bevrijdt hem. Die woedeaanval. En dan komt de zin die ik misschien wel het allermooiste vind. Van het hele boek. En van, van, van wat ik in tijden gelezen heb. Um, probeer het nu even te, te vinden. Um, en het was net, zegt hij dan, alsof hij uh, die woedeaanval me bevrijd had. Van du mal. Uh, ja, hoe je het ook even moet vertalen. Het, het kwaad of, of het ongeluk. Of de onvrede, de onrust. Maar ook had bevrijd van de hoop tegenover deze nacht bezaaid met uh, tekens en sterren en dan komt hij eerst in het Frans je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde ik heb mij voor het eerst in mijn leven geopend voor de tedere onverschilligheid van de wereld ja maar nou, zit, daar zit het. Het is misschien ja. gek hoor, maar het zit, ik, ik, jij had het eerder over de mildheid, de milde waarheid spreken. Maar ik denk nu opeens, dat is hier dus ook. De tendre ja. en die Dus ja. de onverschilligheid. Dus een ja. fundamentele onverschilligheid die in het bestaan zit. Mensen worden zomaar weggeroofd ja. uh, uit het leven, uh, of uh, anderen worden zomaar miljonair. Ja. Dat is uh, die fundamentele onverschilligheid. Onrechtvaardigheid. Misschien kun je ook zeggen: de een krijgt het wel, de ander niet. Maar hij zegt hier. Hij voegt er hier het woordje teder aan ja, toe. Ja, dat, dat is heel Vol, merkwaardig. Hè? Volgens mij is dat Camus. Ja, en dat is wat je, wat je ook in de, de mythe Sisyphus uh, ziet. Hè? De, de mythe van Sisyphus. Daar legt hij dat ook zo uit. Het absurde. Hè? Mensen denken dus vaak... Dat het absurde van Camus wil zeggen dat ons leven... zinloos is, waardeloos. Maar dat is helemaal niet zo. Hij zegt juist van... het absurde zit in de botsing. En dat zit in de wereld die zonder betekenis is, die zinloos is. De wereld die staat onverschillig tegenover ons. Het kan Deze microfoons ja. kan het natuurlijk helemaal niks schelen wat wij hier aan het kletsen zijn. En, en als er een natuurramp is, die is niet tegen ons gericht. En nou, we nemen aan dat er ook geen god is die, die zich met ons bezighoudt. Niemand houdt zich met ons bezig. De enige die zich met ons bezighoudt, dat zijn wij zelf. Hè? En juist daardoor, dat is tandre... Dat, is, dat, is dat opent ongelooflijke mogelijkheden. Wij, wij kunnen ons zelf ja, niet vorm geven, maar wij, wij kunnen ons eigen verhaal maken. Wij kunnen onszelf engageren. En dat is denk ik inderdaad, dat, oh ja. dat is wel de kern van, van ja. uh, Camus. Dat wil helemaal niet zeggen dat die wereld absurd is. Dat die wereld zinloos is. Dat wil helemaal niet zeggen dat we er niks mee moeten doen. Dat we, ons maar, dat we maar onverschillig moeten zijn. De wereld is onverschillig, maar dat wil dus niet zeggen dat wij onverschillig moeten zijn. Helemaal niet. Ja. En ik denk dat hij ook heel goed heeft laten zien... hoe je je dan moet engageren met, met die wereld... Ja, en door die wereld heel mooi te beschrijven... maar ook door zich daadwerkelijk in te zetten voor, voor anderen...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 de D. Gezongen door de Nederlandse singer-songwriter... Bertolf. Waarmee het bijna exact nu... zelfs tien voor twee is. Zometeen de EO met... Dit is de nacht. Die komen eraan. We hebben nog tien minuten om het af te maken. Maarten, meester. Kijk, eigenlijk, eigenlijk is het raadsel Camus... of zijn het bijzondere van zijn denken... alleen maar groter geworden. Voor mijn gevoel. Dubbelzinniger, laat ik het zo zeggen. Dat er echt fundamentele... Tegenstrijdige krachten zijn die op elkaar inwerken. En, uh, of het nou zeg maar, het lichamelijk is aan de ene kant. Het genieten dus ja. ook. En aan de andere kant het denken. Uh, dat is al een tegenstelling waar we op gestuurd zijn. Uh, maar ook het nou ja, nogmaals wat ik, wat ik nou ja, als je het hebt over tedere onverschilligheid. Hoe je dat moet begrijpen. Terwijl ik denk dat dat zo'n beetje de kern is als ik het er nu over nadenk. Wat, wat wij besproken hebben. Maar er is nog één aspect wat we helemaal niet hebben benoemd. En dat, dat heeft te maken met dat, dat, die andere taak van de schrijver zoals Camus die heeft uh, gedefinieerd in zijn uh, dankwoord bij het aanvaarden van de Nobelprijs in 1957. Uh, vrijheid. En hij is denk ik ook beroemd en misschien wel inspirerend juist vandaag de dag als filosoof met wat hij gezegd heeft over het vermogen van de mens om nee te zeggen. Zo simpel is het eigenlijk, te revolteren. V vind jij dat een belangrijke kant van Camus? dat aspect van zijn denken? Ja, zeker. zeker. Ik, ik, misschien mag ik nog één ja. ding erover zeggen... over, ja, de, over die, die, die, uh, die, die uh, tegenspraken die we steeds ja. hebben. Ik denk dat, dat een, een denker ook interessant maakt. Hmm. Juist die spanning. En ik denk ook dat die, die, die, die, wat Camus zo interessant maakt... is dat wij de meeste van ons, denk ik, ook met diezelfde spanningen zitten. Dit, dit zijn vragen die hij oproept. Maar moet je ja, daar... De vragen zijn misschien nog interessanter dan zijn antwoorden. Ja. Ja. Maar moet je daar als, uh, als gewoon niet-filosoferend mens van denken uiteindelijk... Ik moet, die, ik moet het als spanning zien te aanvaarden? Is ja. dat wat je moet doen? Ja. In plaats van, ik moet het proberen op te lossen. Nee, nee, weg te denken. Nee, nooit, nooit, nooit. Nee, nee, nee. Ik denk, ik denk dat je altijd, met, juist met spanning moet proberen te leven. Ik denk dat dat, dat, uh, dat is heel erg lastig. Maar alles waarvan je denkt, hé, hey, dat, dat springt. Daar moet je juist naar gaan kijken. Daar moet je middenin gaan zitten, durven zitten. Daar moet je middenin. Uh, in, en natuurlijk niet voortdurend. Wel, hè? Het is, het maar, is, maar het, het is, dat is dat wel, wel, wel leuk want Dan niet. heb je nooit vakantie. Hm. <laughs> ja. Maar je kunt er ook van, van uh, genieten. En dat, dat is misschien. I uh, iemand fluistert mij in het oor. Ja. Dat is boeddhisme. Ja. Het is ook wel. Uh, Grappig, maar ik, ik wil ook nog... Want jouw eerste vraag was ook ja. interessant. Ja. Maar, ja. Uh, Camus, hey, we hadden het er al over... dat hij... Uh, veel meer een, een, een... zuidelijke denker is. Mm -hmm. Hij zeker in het begin... heeft hij ook veel over... over uh, bijvoorbeeld neoplatonisme geschreven. Maar ik denk dat je ook wel bij hem... wat boeddhistische... Ja. Uh, uh, uh, trekken ziet. Um, He, en juist ook in het, in het opgaan, in het, in het moment. He, ook niet alles willen rationaliseren. Uh, maar he, waar je het over hebt, ook over die, die opstand. Het, het, het nee kunnen zeggen. Uh, ja, ik denk dat dat. essentieel is voor, voor uh, Camus. En. op de eerste plaats, omdat hij. Heel duidelijk, en daarom is ook die Russie... waar we het over hadden, of Russie... daarom is hij verketterd ja. door de toonaangevende Parijse intellectuelen. Omdat hij ook, in dat nee kunnen zeggen... heel duidelijk nee zei tegen een revolutie. Tegen te ver gaan. Hè? Hij, hij, hij wilde reformisme, wilde hij eigenlijk. Reformisme? Ja, dus, dus hij wilde... Je moet kunnen zeggen van, dit klopt niet. Hier verzet ik me tegen tegelijkertijd is het niet zo dat het doel de middelen heiligt. Dus het moment dat jij in je verzet stuit op medemensen... en dat jij die medemensen kwaad wil gaan doen om dat doel te bereiken... Hè, wat natuurlijk in het communisme uh, ja. gebeurd is. Ik weet niet meer of het leden of staling was... maar een van die leiders die zei ook om een omelet te bakken moet je eieren breken. He? Oftewel, als wij, dat is ook logisch, als jij op weg bent naar de heilstaat en je gaat alle mensen gelukkig maken wat maakt er dan eigenlijk uit als jij een paar honderdduizend of misschien zelfs een paar miljoen mensen moet offeren als dat voor het goede doel is. Dat, dat was gedachte onder, onder mensen. En Camus heeft daar heel duidelijk gezegd, je moet revolteren maar daar is de grens. Ja. En, ja. En, en, oh ja. ja... Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, je mag, je mag. Nee. Ik dacht nog eventjes... Kijk, de, de, de, de, de duidelijkste beweging die nee heeft gezegd van onze tijd... is de Occupy-beweging. Maar daarvan is ook gezegd, ze weten niet nee. waar ze dan ja op zeggen. Nee. En dat is als een soort failliet van die beweging uh, gezien. Terwijl je zou kunnen zeggen, in de geest van Camus... is, dat, is veel meer dan dat kun je niet doen. Ja, nee, ik denk dat Camus heel veel wel deed. Wat ik zei, in, in die Algerijnse vrijheidsstrijd... heeft hij dus eerst geprobeerd om, om een, hè, een soort ja, cordon... rond de burgers te leggen. Dat is niet gelukt. Maar daarna is hij zich wel heel actief met die dossiers gaan bemoeien. Hij heeft ook gezorgd dat heel veel mensen niet meer gemarteld werden. Vrij werden gelaten. Ja. Op heel veel manieren heeft hij echt iets gedaan. En Occupy, Ja, daar, daar kan ik geen oordeel over vellen. Ik denk dat het heel goed was dat die beweging er was. Maar ik denk dat er ook heel veel bewegingen nu... en misschien ook die uit de Occupy-beweging voortkomen... echt ook wel dingen aan het doen zijn. Alleen, en dat is het grote probleem... Ja, waar we nog uren over zouden <lacht> kunnen praten. je ja, kijkt net als uh, ik naar de klok. Nou, ja, dan... <lacht> ja, Maar het, het grote probleem is... Wat moet je doen? Hoe moet je het doen? Ja. En voor Camus was het eenvoudiger... omdat hij uit Algerije kwam om zich daarmee te engageren. Waar moeten wij ons in, in Nederland mee, mee engageren? Ja, waar moeten we ons mee engageren? Maarten? Nou, ik, ik heb daar ja. wel antwoorden over, ja. <laughs> ik denk dat het ook weer niet zo... zo uh, kijk, ik, ik denk dat wij nu veel meer een engagement dicht bij huis moeten zoeken. He, want de grote wereldproblemen... Ja, die, die zijn lastig op te, op te lossen. Maar jij weet best dat het beter is om te gaan fietsen... dan, dan auto te rijden. Je, je weet dat het beter is om geen vlees te eten. Je weet dat het beter is om een fietsvakantie te houden... dan, dan om, om te gaan vliegen. Et cetera. Ik, de, ik denk dat dat in elk geval... een uh, hmm. engagement is... Nou, wat, wat, wat voor iedereen is weggelegd. En daar hoef je ook niet zo heel lang over, over na te denken. Ik heb, dan, nog, ik heb nog één vraag. Ja, ja. Heeft, heeft het leven zin? Ik denk zeker, ja. En wat heeft het voor zin? Waar nou, is dat in geleden? Ik denk dat je in de eerste plaats... altijd veel meer betekent voor anderen... dan jezelf beseft. Ja, als ik nou de hele dag uh, zagrijnig was geweest... had ik toch heel veel andere mensen ook zagrijnig uh, gemaakt. Ik denk dat het leven voor jezelf ook, ook aardig wat uh, zin kan hebben. Ja, er zijn heel veel dingen waar ik zelf tenminste veel plezier aan beleef. En ik denk ook dat je voor je, voor je omgeving... dus niet alleen voor de mensen, maar in een bredere zin... Ook, ook verschil maakt wat je doet. Alles wat je doet. En we hadden het over het boeddhisme, maar dat... dat uh, he, Stik Nat Han, uh, boeddhistische denker, die heeft een heel mooie gedachte. Die zegt als jij... Nou, we hebben hier allemaal boeken om ons heen liggen. Zegt als jij naar het papier kijkt... dan zie jij in het papier zie jij de wolken. He, want zonder wolken zouden er geen bomen zijn. En zo zie je natuurlijk veel meer. Je ziet de bomen erin. En, en overal waar je gaat kijken... als je maar goed genoeg kijkt... en daarom die, die hmm. eh, mild de waarheid zeggen... en ook die aandacht. Als ja, je maar goed genoeg kijkt, dan ja. zie je dat... relaties nergens stoppen. Precies. En dat kan... Maar dat is het fundament van empathie. Ja, maar dat, dat kan verlammen. Maar ik, ik hoop dat het ook juist kan aanzetten tot, uh, tot actie. Wat goed dat je hier was, Maarten Meester. je wel. Goed aan je broer ja, en sorry, je vader... Jongen. En, en, de, andere en alle anderen. Ja, ja. <laughs> en zometeen. Uh, dit is de nacht. Rens, veel plezier. Morgen een schrijver over uh, het verzameld werk van Anne Frank. Ik wens je nog een goede nacht. Ik, ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij? Een CRV.